Poedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Beem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3.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 Dat is hem, uh, helemaal. Francis Alban Blake, uh, vorige week is het... Uh, of afgelopen week, is het een beetje bekend geworden dat Frank Bond erin geslaagd is om uh, de crowdfunding tot een succes te maken. En dat betekent dus dat het album van uh, Francis Alban Blake Passages ook gaat komen. Uh, hij heeft op uh, Voor de Kunst een, uh, ja, een crowdfunding uh, actie gehouden... om uh, het nalatenschap, het muziekale nalatenschap... van deze Francis Alban Blake af uh, te mogen maken. Hij heeft die toestemming voorgevraagd aan de familie. De familie zei op een gegeven moment... dat is helemaal goed uh, dat jij dat doet. En um, ja, het is uh, in ieder geval hem uh, gelukt... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, dat is uh, het uh, verhaal over Frans de Blaak. Wil je dat uh, allemaal een beetje volgen... dan uh, is het zo dat je dat ook... Uh, op YouTube kunt doen. Want um, het is zo dat uh, ze, ze daar... Uh, met een grote regelmaat van de klok... het nodige doen om... Uh, ja, iets over deze mm, man... die inmiddels... Verdwenen is. Hij is echt verdwenen. Je, je vindt hem ook eigenlijk nergens meer terug. Zelfs op Google is hij niet te vinden. Dus nou, dan heeft hij de sporen wel heel degelijk en goed uitgewist in, in dat opzicht. Um, even nog over dit nummer. Het is uh, vanuit de natuur bekeken hoe hij dit nummer heeft uh, geschreven. Dat, uh, dat vertelt Frank uh, dan op zijn uh, Facebook-profiel. En uh, je denkt van het klinkt toch een beetje met een iets wat raaf Nou, dat kan kloppen, want uh, Frank zegt daarover om Frans te quote, als iets kapot is, mag het ook kapot klinken. Nou, dat is uh, een beetje ook... als je dat hoort een beetje aan het uh, begin... Uh, de ontstemde harmonium uit 1865... een in Indonesisch strijkinstrument... en strijkstokken op zijn twaalf snarige gitaren... Uh, stelde hij uh, daarmee eigenlijk... min of meer het uh, orkest van verval samen. Dat is een beetje in het kort het, uh, het uh, verhaal. Uh, goed, uh, er is al een kleine streep... door de rekening gezet. Uh, er was uh, oorspronkelijk het plan... dat ik om half tien met een lid van Oat to the Quiet... zou we gaan praten, maar dat gaat niet door. Dus uh, dat betekent dat ik daar nog wat, uh, wat ruimte heb... om wat extra's uh, te kunnen draaien. Nou, dat zal dan ook wel helemaal goed komen. Uh, wat wel doorgaat... is een uh, gesprek met drie mensen van de MOX. Dat uh, gaat helemaal uh, goed komen... want uh, daar heb ik wel contact uh, mee uh, gehad. Alle drie de leden, zowel Rens, Tim als Jimmy... die zijn uh, straks te horen rond half negen gaan praten over de, het authentieke geluid van uh, deze mox. Want uh, ze ja, uh, maken originele muziek. Maar als je het hoort, dan denk je, het zou zomaar uit de jaren zestig uh, schijnt uh, kunnen komen. Wat dat aangaat, kan het heel erg leuk worden. Ik zei al, vanuit de natuur bekeken. Um, Francis Alman Blake. Ik moest uh, daar gelijk aan denken bij The Sign of Leo. Want die hadden dat ook al een keer uh, gedaan. In een nummer in 2020 uitgebracht. En dat is... Nummer. En dat nummer dat heet Look at what you've done. Gaat ook over de natuur. Way is rising time running out droughts and fires floods and hurricanes living in the greenhouse watch that climate change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 to kiss you, but I just washed my hair. Bye.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 Leider aan uh, de jongens op de zaterdagmiddag. Zet toch altijd een beetje in to the soul in de uh, RB. En als je dat dan nog bedenkt, dat deze dame gewoon uit Nederland komt. Nou, dan denk ik. Uh, die zou daar wel uh, niet meer staan, denk ik, eerlijk gezegd. Deze man Marcel. Uh, dat lijkt bijna op Madame Marcel, maar het is toch echt niet zo. Het betekent niet een Dominicaanse kwajol, uh, jonge vrouw klinkt niet gekker dus als de eerste single van de singer-songwriter... Emily Mekel, of beter gezegd als Mademoiselle met de titel Like a Woman draagt... en Mademoiselle haar muziek gaat over thema's... zoals vrouwelijkheid, female empowerment... en het hebben van een gemengde afkomst, zoals uh, zij dat dan ook is. Want zij is uh, half Nederlands en half Dominicaans... en dit alles gewikkeld in dat lekker mengsel van R&B, funk en soul klinkt zo'n beetje als Pepe Fischer op het podium van de Rob agda wordt Goed, mensen die dat allemaal willen zien... die kunnen dat naslaan op 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar is het op te lezen. En wij draaien dat natuurlijk. Want dat is natuurlijk altijd wel heel fijn. Ik heb hem nog niet meegenomen in de aankondiging. Maar daar zal Emily Mekel toch wel, denk ik, straks achter komen als we in het weekend even de samenvatting van dit programma... bij elkaar gaan schrijven. Nou, dan zijn we snel klaar. Want de enige... ...telefonische interview die we straks uh, gaan doen... ...is met de mox. Maar goed, je kan niet alles hebben. Uh, dat zei Lewis Hamilton... ...denk ik ook wel bij, tegen zichzelf... ...na afloop van de wedstrijd Abu Dhabi. He, je kunt niet alles hebben. Uh, geen acht, uh, achtste wereldtitel, Maar goed, verder met uh, de hiphop... ...de nederhop, om het maar zo te zeggen... ...een paar weken terug hadden we ze hier uh, onder... ...de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland golf ...deze Rens... ...en Crazy...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 Rensy zoekt zichzelf sinds de lift af. Echt ik van niet dat karakter, ben geen spin-off. Skip geld, skip trots, beter skip hoops. Als je niet leeft tussen de regels, is het zinloos. Er zal vast geld zijn, wat ik misloop. In een wereld waar ik niet van kan proeven, ach baby. baby het is dat maar I zo? So.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 Heb een stem en mijn liedjes en mijn kin ho En een vlekje waar ik op ben daar op drie ho. Hebben meisjes, ze masseert me en ze zingt ook. Ik ben een lach met een tran en een knip ook. En zo vast geld zijn No, up, man. Oh, let's go! Okay. Dat uh, met Sergio Duzo en I Can Make You Love Me. Daarvoor Ransom Crazy met uh, Lola B. Het uh, bracht de tijd op uh, nou, half acht. Dus we kunnen nog uh, vrolijk verder gaan. Deze man uh, is zelf ook een uh, vervent liefhebber van de gemotoriseerde sport... als het gaat om vierwielen en de stuur... Zat zelf ook te kijken. En hij meldde zich bij mij in, het, in de, de Messenger. Heb je niet gekeken? Nee, Marcel, ik had niet gekeken. Maar het maakt niet uit. Eh, want die kan daar slecht tegen. Tegen dat soort dingen. En hij had dus wel gekeken. Eh, maar dan is het altijd wel even fijn als je een rustpunt in de uitzending hebt. En zeker ook na zo'n gillende wedstrijd vanaf afgelopen zondag. Om dit te horen: Mountaineer en Ohio. Did you try to catch the breeze? try to break the window. Are you at ease with yourself while taking off to realign the winds away? Met Rubik's. Daarvoor Ohio van Mountaineer. En dat uh, achter Mountaineer schuilt uh, Marcel Hulst. De, de volgende, die wordt uh, min of meer als... één van de gegadigden voor Friese song van het jaar omschreven. Uh, 3 voor 12 Friesland doet dat. Uh, ze hebben wat dat er gaat uh, best wel een neus voor dit soort dingen. Wij draaien hem uh, heel regelmatig, deze Newland... En dit is het laatste werkje wat hij heeft uitgebracht de afgelopen maand. En dus, we zullen hem nog wel even laten horen. Het nummer dat heet Beat the Clock. I'm a living kitten, but the clock keeps ticking. The clock keeps ticking. Tick-tock ticking away. I'm thinking and I can't stop drinking. Can't stop drinking. Don't take the ball.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 Ronschot heeft weer de nodige keur, hoor, eerlijk gezegd. Het lijkt wel een vertrekkende Red Bull van een, een startpositie. Zoiets is het een beetje, een beetje traag. Deze mink, die hebben we nog een tijdje liggen. Maar dat zijn we dus al een beetje aan het inhalen. Want ook hij komt uit Noord-Holland. En dit is zijn laatste single. Where do I go? Vanaf hier graaf ik lange tunnels. al een voorschot op wat er volgende week uh, gaat gebeuren, want uh, volgende week is de laatste uh, vloedgolf van dit jaar. Want uh, de bedoeling is dat we daar gewoon mee doorgaan. Uh, alles heeft uh, te maken met uh, een uh, mogelijk uh, op handen zijnde vertrek. Uh, dat ik een paar dagen ergens op een wat zit, maar dan moeten Peppy en Kokkie wel meewerken, want uh, ik ga er niet zitten als er uh, straks helemaal niks meer open is. Dan kan ik niet zo goed thuisblijven. En hoe dat er dan weer uit gaat zien, dat zien we dan wel weer. Want uh, voorlopig is het niet zo ver, maar... Deze v. Reinaert, want daar heb ik het over... die um, komt eraan met nieuw materiaal. En bovendien um, is het ook zo dat, de, dat zij... min um, ja, of meer uh, vandaag al een uh, beetje zich heeft laten horen. Oh ja, niet zichzelf, maar door middel van een verslag. Want dat is het. Uh, dat staat uh, te lezen op uh, de, de website uh, van de collega's van 3 voor 12 Noord-Holland. Waarmee ze dus uh, aankondigde dat ze dus nieuw materiaal uh, gaat uitbrengen. Deze V. Reinaert. Uh, vanaf hier, daarvoor hoorde je Mink met Where Do I Go? Ik zal niet uh, te lang uh, blijven, want anders dan uh, komen we niet helemaal uit met het, uh, met het aantal uh, nummers uh, wat ik nog uh, wil laten horen. En dan moet Verdans God ook weer meewerken: Bambi Chocolate. Die hebben Last Christmas een beetje verbouwd. Tot iets uh, wat, wat een beetje aansluit op hun eigen voorkeur. Yes, yes. Dat de jongens een beetje in een wat uh, balorige buien zijn geweest om uh, dit uh, te doen. Een Bambi Chocolate FC uh, met uh, Merry Christmas. Dan nog maar eentje om het serieus af te sluiten dit uur. Uh, die is van een stevig bandje uit Amsterdam. Zij heet de Hoefs en de nummer dat heet Klas. En na acht uur nog een tweede uur van deze Alternative FM.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 It's never gonna make a difference, I